3 uur. Waterbal met het NWS-journaal. In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn honderden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen het neerschieten van een zwarte man. Die werd in zijn rug geschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Op beeld is te zien dat agenten eerst schreeuwen. Toen de man de deur van zijn auto opende... werd hij door een agent van achteren bij zijn shirt gepakt en neergeschoten. Wat de precieze aanleiding daarvoor was, heeft de politie nog niet gezegd. Tegen een Utrechter van wie het driejarige zoontje vorig jaar verdronk in een kanaal, is zeven jaar cel geëist wegens doodslag. De man had het kind terug moeten brengen naar zijn ex-vrouw, maar ging naar een kanaal in Trinten. Hij zegt dat het kind uitgeleed en in het water terecht kwam. Volgens het OM heeft hij zijn zoontje in gevaar gebracht en te laat de politie gebeld. De belangrijkste epidemioloog van Zweden rekent niet op een tweede golf in het najaar. De coronastrateeg zegt dat het virus anders werkt dan bijvoorbeeld griep. Hij verwacht bijvoorbeeld uitbraken op specifieke plaatsen, zoals op het werk. Terug naar de situatie als in het voorjaar... ziet de epidemioloog niet gebeuren. Zweden viel de afgelopen maanden op door de relatief losse aanpak. Zo bleven horeca en scholen open. Katelijne Buitenweg stopt als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ze maakt haar termijn nog af... maar stelt zich niet verkiesbaar voor de verkiezingen van maart. Het afgelopen jaar kreeg Buitenweg darmkanker. Ze herstelde daarvan, maar ze schrijft in een verklaring dat het haar wel aan het denken heeft gezet over het vervolg van haar carrière. Buitenweg zegt dat ze nog geen nieuwe baan heeft. Bij de vorige verkiezingen stond ze na Jesse Klaver op plek 2 van de kieslijst van GroenLinks. Het weer vanmiddag valt vooral in de noordoostelijke helft van het land nog een bui. Daarbij is ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en zonnig. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen... Morgen regent het langere tijd en s'avonds gaat het aan de kust flink waaien. Dit was het NWS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Dan beginnen we, uur 2 van dit programma op de Zandvoortse Radio Lekker, met een single uit de jaren 70. Delegation was dat en Where is the Love? Welkom in de Zandvoort, het is zaterdagmiddag, of als je op de maandag luistert. Maandagmiddag even na drie uur. En het zonnetje schijnt zo nu en dan hier in Zandvoort En laten we kijken of we dat ook blijven houden. Nou, het weerbericht hebben we al gehad. Dat hebben we al om half drie gedaan, dus dat hoeven we dit uur niet meer te doen, Albert Jan. Nee, maar we hebben nog wel uiteraard aan het een en ander aan andere onderwerpen. Volgens mij race gerelateerd ook. Uiteraard dus allereerst zometeen gaan we de uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Tenminste het interview wat onze collega Roy Donner verborgen had met Jan Lammers... Uh, aan u laten horen, uh, dat doen we zometeen na een tweetal platen. Of, nee, na, na een e plaatje, na plaatje, plaatje. plaatje, dan gaan we deel 1 uh, van dat interview... want we hebben dat, het is in, uh, in, in tweeën geknipt door onze collega uh, Jaap Koper. Uh, waarvoor dank, uh, die, uh, dat interview willen wij u niet onthouden... Dus Roy Dongen, onze collega in gesprek met Jan Lammers. Om, rond de klok van half vier gaan we weer schakelen met onze collega Willem van Densen op het circuit Zandvoort. Tijdens de DNRT races op het circuit. Vandaag en morgen een vol programma. Het is niet alleen de DNRT, maar ook de Supercar Challenge Henkoek wordt verreden. Dus het is een gecombineerd programma. Dat heeft alles te maken met de virus en het samenvoegen van deze twee evenementen. Uh, half, tegen half vier uh, hopen we u de uitslag te kunnen geven... van de Supercar Challenge van de Henkoek. Want die finish je rond de klok van half vier. Dus dan gaan we weer schakelen met Willem van Densen. En daarnaast hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat luisteren kan je ook doen via de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, hij is gratis verkrijgbaar... in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je hoort het geluid van Zandvoort. En je blijft ook tegelijkertijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Een geweldige hit uit de jaren 80 op de Stamford Radio. Jorden, de Eurythmics. Oftewel Annie Lennox en Dave Stewart. Uiteraard een lekkere plaats uit de jaren 80. We gaan reuze. Jawel. Ja. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ditmaal gaan we niet schakelen naar uh, Willem van Dessen. Doen we straks pas weer... Uh, maar vanmorgen hadden wij, uh, jawel... in de uitzending, uh, niemand anders dan uh, Jan Lammers. Uh, Albert-Jan? Ja, onze collega van uh, goedemorgen Zandvoort Roy Dongen uh, had hem uh, telefonisch uh, aan de telefoon. En uh, het eerste gedeelte van het interview... Uh, wat we nu gaan horen... heeft uh, uh, uh, alles te maken met de stand van zaken... van de Dutch GP. Dus onze collega Roy Dongen... Uh, deel 1 in gesprek met Jan Lammers. Campeer, je bent een jaar extra... Ja, nou ja, alles, alles prima. Uh, we hebben natuurlijk de gelegenheid gekregen... bij gebrek aan beter... om, om natuurlijk de puntjes op de i te zetten. Ja. En uh, de dingen die, die eigenlijk geen haast behoefden...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 Ja, en dat zal waarschijnlijk wel weer in dezelfde periode zijn. Dat zal toch niet ergens in nou, augustus zijn volgend jaar in plaats van mei? Nou, het hangt het ook een wel klein wel. beetje. In, in principe is het uh, rond dezelfde periode. Dat is al jarenlang een uh, streven van de van, uh, Formule organisatie om het zoveel mogelijk op dezelfde data te hebben. En dan kunnen mensen met vakanties en werk en noem maar op. Uh, maar dus voorlopig, uh, wij gaan zelf uh, nog uit van, uh, van mei. Uh, en, uh, maar wij willen natuurlijk wel dat grote feest uh, geven, wat we altijd voor oog hebben gehad. Uh, uh, dus, dus mocht blijken dat, uh, dat uh, plannen doorkruist worden door... Uh, door corona. Gelukkig gaan we wel de goede kant op. Niet zo snel als we zouden willen. Dus, dus het, is, het is, zelfs mei is natuurlijk nog wat is het, een maandje of acht weg. Dus, dus wat dat betreft, we hebben gezien wat er in een paar maanden kan gebeuren. Dus in acht maanden laten we hopen dat er ook in de positieve zin veel kan gebeuren. En dat we gewoon het normale feest kunnen houden wat, wat we van plan waren. En van plan zijn. En mocht dat niet zo zijn, ja, dan, dan zouden we misschien de voorkeur geven om het wat later in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 eh, ondergaan, laat ik het zo zeggen. Dus dus eh, nee tot nog toe eh, zijn we overal nog redelijk goed uitgekomen. Het is jammer dat in sommige gevallen eh, wat, wat, wat principiële dingen eh, de overhand hebben gekregen en wat dan, dan, wat dan gewoon echt eh, geld verkwist. En dat is gewoon zonde. Maar, eh, maar goed, eh, zo zit het leven op dit moment eh, in 2020 gewoon in elkaar. Dus we moeten daar gewoon weg houden ja, nou, dat in ieder geval. Ik denk trouwens dat ja. de meeste mensen die in Zandvoort wonen... Uh, uh, de Grand goed hard toe dragen, maar ook heel, heel veel houden van de natuur. Tuurlijk, uh, tuurlijk. Ja. Nou, die twee gaan goed samen. Hè, want want uh, het, het, het, het, het circuit... Uh, als wij op het circuit rijden, gebruiken we het asfalt. En niet de duinen, dus, dus uh, hè, het is niet zo dat wij een crossbaan daar hebben. Uh, en, en ik denk, als er dan toch zo'n faciliteit ligt...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 I won't be satisfied till you buy my. Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But well, I'm waiting longer. Why don't, don't you, you come, come back? back? Please hurry. Why don't you come? She come. Met dit soort muziek op de Zandvoorts Radio... word je gewoon je vrouwelijk op deze zaterdag en maandagmiddag. De de Paul Young en come back and stay for good this time. Ja, we hoorden juist collega Roy Dongen... die vanmorgen gesproken heeft met Jan Lammers... in de uitzending van Goedemorgen Zandvoorts. En uiteraard had hij het over de DGP, de Dutch Grand Prix. Wanneer die komt en hoe dat gaat... en hoe het circuit er op dit moment bij ligt... Maar hij had ook nog een uh, ander uh, gesprek met hem, uh, albert Jan. Ja, dat is leuk. Uh, goed, goed luisteren zo meteen als dat tweede gedeelte wordt ingestart. Want uh, Roy Dongen uh, probeerde op zijn manier uh, uh, een statement van Jan Lammers te, ont, uh, te ontfutselen... in zaken uh, niemand minder dan Max Verstappen. Max Verstappen. Ja? Ja, vertel eens. Komt er nog een vraag? Nee, eigenlijk niet. Oh, Oké, okay, dan. Gewoon Max Verstappen. Wat gebeurt er? Hoe bedoel je? Met, uh... Ja, onze Max moet toch overal op nummer 1 komen. Ja, maar dat, dat dat willen we dat willen we twintig. En ja. er zijn er maar een paar die in een auto zitten die dat ook kan. Maar, uh, maar goed, uh, ja, onder uh, de onder titel Max Verstappen kun je nog wel wat dingen invullen. Dus dus dus.. Uh,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 Ja, nou goed, dat, dat eerste antwoord, hoe we er tegenaan kijken, tegen grote publieksuit-evenementen en, en, en deze, dat heb ik denk ik in het begin heb, heb, al, al gegeven. Dat, wij willen natuurlijk dat grote feest geven, maar om dat te kunnen geven, moeten we natuurlijk wel vordering maken op het gebied van, van COVID-19. Ja. Dat is duidelijk. En, ja, en de ontwikkelingen op de baan met Max, dat, dat is ten opzichte van vorig jaar helaas niet zoveel veranderd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 ...dan val je gelijk in de klauwen van die andere deelnemers... ...dus waar Max voorheen voor die, voor die derde plaats aan het vechten was met Ferrari...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 Uh, okay. en dan, uh, spreken we elkaar binnenkort weer. All right, succes. Dankjewel, je wel, Jan. Goedemorgen. All right. Uh... Dat was uh, inderdaad Jan Lammers vanmorgen bij uh, de collega's van Goedemorgen Zandvoort. Ben jij wel eens uh, op spa geweest met de race? Uh, nee, nee, nee niet, uh, niet live. Nee, maar ik vind het wel een geweldig mooi circuit. Dat is het ook hoor. Ja, ik heb het uh, gelukkig een uh, keertje mee mogen beleven. was nog in de Christian Albers-tijd. Oké. Okay. Dus uh, ja, hebben... waar red hij dan in? Dat, voor een Mi-90 volgens mij. Ja, een ja. ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, nee, helemaal leuk. Mooi ja, en, uh, uh, en, en, Een kennis van ons, die was er vorig jaar geloof ik live bij. Bij Overspaar franko's jan Die zat dus halverwege Eau rouge de, de bocht. En uh, nou, helemaal klaar. Uh, race Max Verstappen. Max Verstappen komt na de start door die bocht. Ramt een andere auto. Uh, Kimi Rijkonen, dacht ik. En hij stopt. Voor voor de... nee, maar dat, was niet, dat was niet de bedoeling. Ja, dat was oh. niet de bedoeling. Zometeen weer meer reis naar Dusty Springfields en Am I the Same Girl. We daar een zomerritje uh, mee in de jaren 80. ZFM, race Radio, Pit Report, Pit Report. Voor den tweede malen gaan we vandaag schakelen met het circuit Zandvoort. We mogen het nog heel even zeggen. Naar uh, Willem van Dezen die daar uh, ter plekke is bij een uh, super race weekend. De super uh, car challenge is ook op de baan. Dus het is eigenlijk allemaal super uh, daar uh, Willem. Ja alles. Uh, het weer is ook super. Uh, het weer is ook super. Is, nou wat willen we daar nou nou nog stelling weer? Stelling tot vanmorgen. Maar maar goed, de Supercar Challenge bezig met de race over 1 uur. Nou, even kijken, ik denk nog een kleine 7 minuten te gaan in die race. Ja, in het begin begon het spannend met Bob Herber met zijn Lamborghini die de kop nam afgevolgd door de boortjes van Eindhoven en de Wilde. Die Herber wist toch wel weg te lopen met de Lamborghini. Maar zo'n 9 minuten voor het einde van de race.. Je ziet Lamborghini nergens meer en je ziet dat de kop overgenomen is door van Eindhoven met de Porsche. Met de tweede plaats John de eveneens even een Porsche. Dus ja, als je denkt dat je zeker bent van de overwinning met de Porsche van zo'n 15 seconden... ...ja, dan is hij waarschijnlijk toch in rook opgegaan, achter op het circuit. Oké, maar goed, dus nog even te gaan en dan is de Supercar Challenge uh, ook uh, veilig binnen. Maar ik zei het ook al eerder tegen je, want het zijn echt een vol programma... Hè, dankzij het samenvoegen van twee teams of twee de verschillende racecategorieën samen. Ja, we hebben een flink aantal uh, raceplossers. Ik uh, heb ze eigenlijk niet eens verteld, en hoeveel races er ik weet wel dat er een is, uh, die zeven keer van start gaat uh, dit weekend. Dat is uh, Marcel Dekker. Uh, misschien ken je hem nog vanuit de uh, Renault Clio uh, Cup met zijn gip groene Clio'tje. Yep. Uh, Marcel uh, die rijdt in de uh, Mazda MX5, uh, de oude, de DNT, die rijdt uh, de drie races. Hij rijdt in de Fiesta Cup En hij rijdt ook nog uh, in de Mazda MX5, uh, de nieuwste model. Uh. Ook twee races. Zeven keer gaat hij van start, dus uh, dit weekend. Eén keer is hij al van start gegaan. Dat is de uh, eerste race, race van de Mazda MX-5 dnf Nou, die wist hij uh, te winnen. Heel mooi uh, begin. Uh. Misschien gaat hij wel met zeven bekers uh, naar huis. In de DNF-Mazda MX-5 hebben ook nog een uh, zandpotje inbrengen. Uh, Jullie wel bekend, uh, neem ik aan. One Racing bij Harvard. Ook al Rudy, uh, uh, gastheer Reinier, uh, die daarbij betrokken is. En ook uh, jullie uh, partieper, als ik me niet vergis. Uh. Nee, onze, onze vergaderlocatie bedoel je? Tim Koemans uh, reed twee weken terug uh, in die auto. Die deelt hij samen met uh, John van der Kuil. Ook een, ja, ik moet zeggen, echt zo'n sport. Want volgens mij woont hij nu in Amsterdam. Maar goed, toch zo'n sportse uh, betrokkenheid. Iedereen. De eerste race uh, dit weekend uh, eindigt op een uh, tiende plaats uh, met zijn masta en ik zei. Nou, helemaal niet verkeerd, toch? Nee, zeker niet. Nee, uh, nee uh, Vorig weekend uh, met Tim waren ze volgens mij 13e of 14e. Uh, dus uh, progressie. Uh, de vier plaats houdt ook in dat uh, race 2, die laat vandaag verreden uh, wordt, uh, van plaats 10 mogen trekken. Maar... Oké, okay, dat wordt dus een uh, latertje voor, uh, voor uh, deze heren in de Masta. Ja, nou ja, ze zijn wel wat laatst gewend, uh, volgens mij. Dus 7 uur is niet zo laat voor ze. Nee, nee, dat, nee dat is zo. Ja. Ze zijn nog jong, hè, Wou je zeggen, toch of niet? Ook dat, ja. Ook, ook dat. Nog even een andere vraag, Jon, die richt ik aan jou. Uh, jij als verslaggever, als radioverslaggever, uh, hoe uh, kom jij uit de voeten, uh, uh, ondanks al die regels van het corona op het circuit? Ga, is dat een, is het werkbaar? Ja, dat is zeker werkbaar. Het is niet overdreven druk ook. Dus dat is ruimte zat voor mij en ook voor alle anderen die aanwezig zijn. Oké, okay, daar was ik even benieuwd naar. Goed, bedankt voor deze update, Willem. En uh, we komen om kwart over vier tijdens Pit Report... komen we even bij je terug voor de, de, een, een, een sfeerverslag. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Oké, okay, dankjewel Willem. Vanaf het uh, circuit Zandvoort. c'est, c'est, c'est, c'est. Tout le monde fait la fête, tes yeux croisent les miens. On se connaît peut-être, ton sourire me fait du bien. Tu m'invites à la danse, j'arrive, je m'élance. Nous ne risquons rien. Le is il est temps de prendre son pied. une Si personne n'est d'accord, si tout le monde fait la tête Laissons parler le cœur avant qu'il ne s'arrête Sautons dans le vide entre hier et demain Avant que le temps nous prive d'un futur incertain L'occasion est offerte alors osons le passe Si la piste est à nous, pensons toi et moi zeker. Oké, okay, nou gelukkig. Ik zag je even niet. Dus uh, vandaar. Je hoorde Oedo en Fien Dancer. Ja, heb je weer nieuws? Uh, jazeker. Ik bedoel, het is al een paar keer uh, de, uh, genoemd. Uh, die, dat nieuwe naam wordt Antwoord. Ja. Er zijn hele discussies en er zijn al heel mensen op zoek van wat zou die naam nou kunnen gaan betekenen. Niet dat ik hem al weet. Maar ik ga eens even kijken wat er dan precies aan de hand is. Want inderdaad, het klopt. Circuit Zandvoort krijgt een andere naam. Dat heeft de organisatie van het Dutch Grand Prix maandag, afgelopen maandagavond aangekondigd. Hoe de baan gaat heten, dat wordt op 26 augustus bekendgemaakt tijdens de mediabijeenkomst op het circuit. De Zandvoortse racebaan ging 30 jaar lang door het leven als circuitpark Zandvoort, tot het in 2017 werd omgedoopt, omgedoopt tot simpelweg. Simpelweg circuit Zandvoort. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom dat gedeelte park in de naam zat... al dus Prins Bernhard van Oranje. Die sinds 2016 met Chapman Andretti Partners eigenaar is van het circuit. Ik denk dat misschien dat die namen terugkomen. Ja, dat uh, vermoed ik ook eigenlijk. Buiten de bekendmaking van de nieuwe naam wordt de media op 26 augustus ook bijgepraat over de compleet afgeronde verbouwing van het circuit. Er wordt tevens de status van de Grade 1 licentie... die nodig is voor het organiseren van de Formule 1 race besproken. Als gevolg van de pandemie moest de keuring door de FIA eerder dit jaar worden uitgesteld. In de komende periode zal het circuit alsnog worden gekeurd door de Grade 1 licentie. Daar hoeven ook geen werkzaamheden meer voor worden verricht. Ik heb alleen begrepen dat de FIA-officials nog steeds niet mogen reizen door het virus... Dat is de enige reden waarom het circuit op dit moment nog niet gekeurd is. Zodra de fia officials wel weer mogen reizen, zal de keuring voor deze Grand One licentie snel plaatsvinden. Al dus circuitdirecteur Robert van Overdijk eind mei over het krijgen van de Hoogste Graad. Hij bestempelde de keuring als verder als een formaliteit. Nou, ik hou het erop dat Chapman Andretti Circus circuit of zo, dat, dat, dat er wel in terug zou kunnen komen. Dat zou een hele mooie naam zijn. Maar, maar ja, wel jammer als Zandvoort er niet meer in ja, voorkomt. Ja, ik de naam Zandvoort die wordt te vaak tegenwoordig weggelaten. Weet je wat ik evenemens. zat te denken? Ik heb even naar, de, naar die namenlijst gekeken. Hè, van uh, alle circuits, uh, hoe ze heten en dergelijke. Om een beetje ideeën op te doen, zeg maar. Ja. Dus uh, collega Willem van Dezen kwam al met de Heineken Heinekenring. Ja. Op zich, ja, als je het aan een sponsor uh, koppelt, zou dat een uh, optie zijn. Maar Heinekenring.nl is nog vrij, dus. Oké, okay, nou zal... dat Dat hebben we even dan... uitgezocht. Dat zal hem dan, dan, dan wel niet worden, want dan... die hebben ze natuurlijk al lang uh, vastgelegd. Dat wordt hem niet. En dan uh, kwam ik op een gegeven moment op. Uh, nee, dit is echt een heel serieus verhaal. Op Facebook tegen. Als je nou naar Dutch GP gaat, hè, naar de Facebook pagina, ja. staat er in één keer uh, onder uh, niet uh, race of uh, evenement of iets dergelijks. Nee, er staat racebaan onder. Racebaan. racebaan. Ja, we gebruiken het Dutch ook voor... GP staat racebaan onder. Ja, we gebruiken het ook voor uh, fietsen onlangs nog. Hè, afgelopen weekend uh, voor fietsers en wandelevenementen hebben we natuurlijk ook. Het is, wel een, het is wel een multifunctioneel circuit. Dus Dutch GP zou ook nog een uh, naam kunnen zijn. Ja. Wat dat uh, gaat worden. Nou, die is natuurlijk gereserveerd. Dus uh, dat kon ik uh, niet nakijken of dat uh, veranderd was. Maar in ieder geval uh, op 26 uh, augustus weten we meer. Ja, we kunnen wel blijven gissen. <laughs> Daar zijn, ja. zijn we nog lang niet klaar in. Ja? Ah, als Jan, Jan Lappers nou luistert, kan hij ons even bellen. Ja, maar. het kan ook uh, Mickey's uh, Race, uh, Race Planet <laughs> gaan heten bijvoorbeeld. Ja. Nou. Laten we niet op vooruit lopen. In ieder geval 26 augustus, aan het eind van de avond, weten we meer. En uh, ze noemen het ook wel het Mickey Mouse baantje in Zandvoort. Ja, de, al die namen die komen langs op uh, Facebook. We moeten het gewoon afwachten. Volgende week weten we meer. Er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Hier is alles goed en fijn. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? in de zon en bijna uit de wind. Ik ben gelukkig als een kind. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? En hoe maar niets is nog zoals het niet moet zijn. Maar ik voel dat het licht verdwijnt. Ik wilde alles voor. Dit.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 En ook de nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Alles is zoals het zou moeten zijn, joh, de Miss Montreal en Diggy Dex. En daarmee gaan we alweer bijna op naar het nieuws en weer van vier uur. Met onder meer zometeen in het derde uur uiteraard het gedicht van de dag. Ik heb weer een stapel A4'tjes gekregen van Albert Jan, dus we moeten nog even gaan snuffelen welke het gaat worden. Dat hoor je zometeen in ieder geval in het volgende uur. Verder andere lokale nieuws. we hebben nog een race-update voor je. En gewoon reden genoeg om te blijven luisteren... ook naar het derde uur van Zandvoort op zaterdag. En slaat ze daten in de South of Music.